Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Algerijnse president Bouteflika trekt zich terug als kandidaat... voor de presidentsverkiezingen in zijn land. De verkiezingen van volgende maand in Algerije zijn uitgesteld... en Bouteflika wordt vervangen door een interim-president. De 82-jarige Bouteflika is sinds 1999 aan de macht... Vorige maand zei hij dat hij een vijfde termijn wilde als president... en dat leidde tot massale protesten in Algerije van met name jongeren... die willen dat Bouteflika vertrekt. Een nieuwe president moet een einde maken aan de corruptie... en hoge werkloosheid in het land. De Britse premier May is onderweg naar Straatsburg... om te overleggen over de brexit. Volgens de BBC zal ze onder meer spreken... met voorzitter Juncker van de Europese Commissie. Morgenavond stemt het Britse lagerhuis over de Brexit-deal van mee met Brussel. In januari stemden de parlementariërs daar nog massaal tegen. Burgemeester Link van de gemeente Gelderop-Mierlo stapt op. Aanleiding is ophef over een mogelijke liefdesrelatie met een ambtenaar. Link ontkent de affaire, maar zegt dat hij door de commotie niet meer kan functioneren als burgemeester. Dit weekend meldde hij zich ziek op advies van de raad en nu treedt hij dus af. Real Madrid heeft trainer Santiago Solari ontslagen. Hij wordt opgevolgd door Zinedine Zidane... die afgelopen zomer juist was opgestapt bij de club. Onder Zidane won Real de afgelopen drie jaar de Champions League... maar na de nederlaag van vorige week tegen Ajax ligt de club eruit. En ook is er geen kans meer op de Spaanse titel en de beker. Zidane heeft nu een contract getekend tot 2022. Het weer, de komende uren verdwijnen de buien en neemt de wind af. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot 4 graden. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen en weer veel wind. Het wordt dan 8 graden. Morgenavond vanuit het westen opnieuw veel regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 techniek van tegenwoordig, dat van uh, alles en nog wat, uh, dan denk je je hebt een hele mooie, mooie opening in je gedachten. en uh, hij vertikt het uh, op een, een of andere manier uh, dit, uh, dit nummer Dit zeggende, het is wel een, uh, een ontzettende knullige start van, uh, van deze alternatieve VM. laten we hopen dat, uh, dat het een beetje aftikken, dat het allemaal een beetje goed gaat de uh, Cosmic Carnaval met Funny Man ik ga het gewoon nog een keer proberen, what the fuck ik ga het gewoon, uh, het is, het is Echt niet te geloven dat dat op een, een of andere manier... nou mij vandaag weer moet overkomen. Het zal het weer te maken hebben. Het stormt en het regent. Dit is gewoon knurren weer. En dan wil je beginnen met zo'n mooie nummer. En dan is er op een gegeven moment... nou joh, zoek het uitzicht. Zegt Verdonschot. Want dat is het, de, de spullen die we gebruiken. Ja, dan, dan krijg je wel iets. Ik zit even te zoeken naar het goede album weer. Het is ook wel heel, heel erg... Ja, dat krijg je natuurlijk. Nou, zullen we kijken of hij het nu gewoon nog... We doen het gewoon nog een keer opnieuw. Want ik kan er niet uitstaan dat ik tijdens deze toch wel bijzondere dag... Want het is namelijk een eenmalige zaak... Dat ik deze alternatieve VM opdraag aan iemand. En dan moet het natuurlijk wel een beetje goed en profi klinken. En niet dat ik straks... Als de stuntel uh, bij, uh, bij bijvoorbeeld als ik uh, ooit het circuit van Assen ga bezoeken. Dat ik dan stuntel uh, te horen krijg. Nou, dat uh, gaat hem toch echt niet worden. Nou, nog een keer dan. De Cosmic Carnaval. Maar nu nog een keer in de repeat. Sí, en ik hoop dat ook nu wel goed het het gaat. Vamos a continuar con la nueva Whisper helemaal niets van en dat heeft alles weer te maken met de techniek uh, nu in één keer speelt hij hem in één keer gewoon goed af. Had je dat niet eerder kunnen bedenken bij het begin van dit uh, programma. Goed, uh, het is uh, de kop is eraf, de Alternative FM van deze uh, 7 maart is begonnen en het heeft alles te maken dat ik deze show opdraag aan Freddy van Tellingen. En wie is Freddy van Tellingen? Nou, ik heb een beetje lopen plaag op uh, Facebook. Hij mij, want uh, laten we het wel even zijn. Het is uh, wederzijds. Maar het heeft alles te maken met de strijd. Dieren is ontbrand. Wie gaat de Formule 1-Race in Nederland organiseren? Ja, het is of één of de ander. Dus het antwoord, of Wassen. Maar ik weet dat Freddy is een hartstochtelijke voorstander is voor de wedstrijd om in assen te laten houden. Dus dat is zijn kant van het verhaal. Mijn kant van het verhaal is dat hij natuurlijk... Ja, ik ben natuurlijk een zandworter, Dus het zou gek zijn als ik zou zeggen van... Hé uh, hey jongens, uh, leuk dat het in assen wordt gehouden. Nou, uh, in principe zeg ik, het maakt mij eigenlijk weinig uit. Maar uh, stiekem hoop ik natuurlijk dat het een klein beetje in uh, deze richting opkomt. Maar eerlijk gezegd, ja, het zal me verder worst wezen... of die nou in assen wordt gereden of in zand wordt. Maar de discussie is dan uh, heel erg leuk. Uh, dan uh, wordt er uh, van het een en ander gezegd... ja, keep on dreaming. En soms gaat het er wel een beetje over het randje heen... Uh, met uh, zieligmakerijen. En dat is dan weer even net te ver. Maar goed, de kleurrijke figuur Freddy van Tellingen... vond ik uh, Ik vind de naam al van de man al heel erg bijzonder. En ten tweede, denk ik, ja, hij is ook... Uh, een hartstochtelijk pleitbezorger van het circuit van Assen... als het gaat om de autosportevenementen. Dus ik denk, weet je wat, zo kleurrijk... en zo, uh, zo'n man die hartstochtelijk uh, dat uh, staat te verdedigen... denk ik, ja, daar draag ik dan maar een show aan op. En dat is niet zomaar, want er zit ook live muziek in. En dan gaan we weer gewoon uh, weer ala PPFishers zeggen... Rock and roll forever! Want uh, ze zitten er aan de andere kant. Het zal niet rock and roll zijn. Maar wel een beetje in uh, de richting. Uh, van wat, hoe ze dat gedaan hebben tijdens uh, de ROP-Acta-woord. Minor ze. die zijn te gast vanavond. En uh, dat uh, gaat uh, op een hele akoestische wijze. Dus het zal enigszins beschaafd klinken. Het, het zou bijna zeggen. Schaaf yes applausje Het <lacht> is een beetje in, in, de, in de stijl van P.P.V. Dus wat dat er gaat... En ja, de, de, de dames en de heren... want het is één dame en twee heren... hebben dus ook in de voorronde van de Robbe akdaal meegedaan. Dus dat eh, krijg je straks al voorgeschoteld. in deze bijzondere Freddy van Show. want dat, dat is de opdracht. We moeten het een beetje netjes aan hem opdragen. Dus dat doen we dan ook. En er zit ook nog gewoon hele beschaafde muziek in. Dus uh, ik zou zeggen, blijf luisteren. Want dit is ook heel bijzonder. Want een paar weken geleden hebben ze dit, uh, heeft zij dit uitgebracht. Natalia Magdalena en The One Never To Be Explained. En dan moet van schot wel uh, weer meewerken. En ik vrees alweer het ergste. Ja, daar komt hij. Maar nou hoop ik dat hij hem wel in één keer blijft uh, afspelen. Dat heb je dus op een gegeven moment. Ja, zie je, daar gaat hij alweer. <laughs> Het is echt schandalig. Zwaar beneden maat is dit. Ik weet niet wat het is vandaag. Maar op een of andere manier is er, is, heeft, het, heeft het systeem er helemaal geen trek in ofzo. Ik word er helemaal bedroefd van in dat opzicht. Het lijkt wel of het vandaag moet gebeuren. Ik weet niet wat dat is. Ik ga gewoon verder met de volgende. Want anders moet ik drie uur zijn tijd aan gaan vragen. En dat lijkt mij een beetje erg overdreven. Ik hoop dat het met deze... Nou, dat gaat ook al niet uh, echt Florissant van TB Florissen... met Blue November Sky. Kijk hoe hij dat verdraagt. Nou, ook dus niet. Hopeloos. Hopeloos. Ik uh, ga het dus even op een andere manier uh, doen... want ik uh, word hier uh, werkelijk even helemaal niet goed van. Dus dit, uh, ik ga verder met een uh, ander nummer. En dat doen we dan maar met deze... Leuna met Stars Align. Verder. Uh, David Blinko is een Schot en hij uh, is neergestreken in Harlem. En dit is een van zijn werken op een van de albums die hij uitgebracht heeft: New York is crying. What you do? Uh, ja, want we hebben zo'n mooi systeem uh, wat we hier hebben dan uh, voor dit uh, programma. Dan moet je dus uh, een doorstart doen. En dan moet je nu om de platen gaan afkondigen dat is een beetje uh, DJ uit uh, de jaren zeventig. Dat hij op elk plaatje dan wat ging zeggen. Nou ja, ik heb in ieder geval David Blinko gedraaid. Dat is één ding wat zeker is. Uh, we zijn nog bezig met de soundcheck van Minor Citizen. Dus dat uh, gaat wel goed. Uh, en we hebben straks dan gewoon uh, drie blokken van twee in het tweede uur. Dat kan. Ik weet het niet uh, hoe lang Langers nodig heeft. Maar uh, het zou zomaar kunnen dat we misschien straks nog voorachter... Um, een blokje van twee kunnen doen. Dus... Dat hangt helemaal even af van het geluid, hoe dat ingeregeld is. Maar wie van de week naar het voetballen heeft zitten kijken... en ja, wat was dat natuurlijk geweldig... dat wij Ajax hebben kunnen zien schitteren in Bernabeu. Met 4-1 kregen de madri op de bips, zou Mark Smeet zeggen. En dus betekende dat de Ajax gewoon weer een rondje verder gaat. Hetzelfde was ook nog gisteravond ook een stunt. En dat speelde zich af in Parijs. Dat was Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Er kwam wel een scheidsrechter bij de pas om Manchester United nog een, in de laatste fase, de dying seconds, van... Deze uh, cup-duel in de Champions League uh, aan een strafschop te helpen. Waardoor uh, de Engelsen dan toch nog met 3-1 een 2-0 nederlaag in eigen huis wisten weg te poetsen. En daardoor ook een rondje verder zijn gekomen. Het zal toch uh, niet waar zijn dat Manchester United en Ajax elkaar gaan treffen in de finale. En dan krijgen we dus een reprise in van 2017 toen uh, Ajax en Manchester United elkaar troffen voor de... Europa Cup, maar dan voor de Europa League, de UEFA Cup in dit geval. En dat uh, was een overwinning voor United. Nou, uh, bij Paris Saint-Germain speelt een oud ploeggenoot. Ik heb een lange aanloop nodig, hoor. Om even er wat over te vertellen over dit nummer wat er aan klaar staat. Um, daar speelt uh, Ene Neymar. Die heeft vroeger dus gespeeld bij Barcelona. En bij Barcelona speelt Louis Suarez. En laat dat nou weer een bruggetje zijn naar dit nummer wat ik ga draaien. Want zo kom je op een gegeven moment... Ja, je hebt een aanloop nodig. Maar dan heb je ook wel wat. Kom je uit bij Roy de Smet. Want die heeft op een gegeven moment een, een nummer geschreven over... Louis Suarez. Nou ja, Suarez eh, niet helemaal. Het gaat over Barcelona. Maar hij eh, vertelt dat hij op een gegeven moment in Barcelona eh, terecht komt. En dan hoor je op een gegeven moment de zinsnede: Suarez in HD. Dat betekent in high definition. Dat maakt hij dus mee en dat heeft hij eh, toevertrouwd op, eh, op het vinyl. Eh, productiewerk is onder andere van Frank Bond. Die kennen we natuurlijk van Alaska. Die komen straks nog een keer voorbij. En nou ja, ik zou luisteren, uh, uh, luisteren en oordeel zelf. Ik ga het weer wagen met uh, de spullen van Richard Verdonschot. Maar het is uh, geen garantie dat het uh, ook uh, daadwerkelijk goed uh, je radio uit uh, gaat komen vandaag. Want hij protesteert nogal een beetje. Suarez in HD van Roy de Smet. It wasn't all, all like in the movies. It didn't go.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 waren ze. Uh, Dandelion. De, we hebben tegenwoordig uh, ook de opvolgers van Crosby, Stills, Nash en misschien een beetje Young. Want als je goed luistert, dan hoor je toch wel heel duidelijk uh, die mooie samenzang uh, waar Dandelion toch eigenlijk ja, een beetje een abonnement op uh, schijnt te hebben. Maar het klinkt gewoon ook steeds weer als een klok. What a nice surprise! Daarvoor hoorden we Roy de Smet komt uit dezelfde uh, stallen van uh, de King Forward Records. Daar komen ze vandaan, want uh, dat uh, verhaal van Roy de Smet komt daar ook vandaan. En het is een drijvende kracht uit uh, ja, in Volendam, want ze hebben een soort uh, Piers Songwriters Guild en daar uh, is Roy de Smet dan een van de mensen die Achter, uh, achter zijn germen nog uh, het nodige doet. En er komt weer wat aan uit Volendam. Dat kan ik je in ieder geval wel verklappen. Dus dat uh, uh, mag ik dan, dan eigenlijk wel zeggen. Um, of dat uh, tussen nu en een paar maanden zijn beslag gaat krijgen... dat uh, weten we nog niet. Ik ben benieuwd hoe de man in Drenthe misschien uh, erbij zit. Want uh, die, ja, het is tenslotte de grote verredding van Tellingenshow. Nou, hij valt uh, voor, uh, voor een flink deel ook in het water... Dat heeft alles weer te maken met de spullen van meneer voor donschot die ik uh, gebruik. Uh, op een, een of andere manier verticht hij het om uh, de spullen goed uh, over te brengen van aan de andere kant naar de radio. Dus daar ja, dat heb ik even een bepaald uh, excuus wat ik moet maken. Ik geef ook geen garantie of het volgende nummer er ook uitkomt. Wat leuk is, trouwens, uh, over uh, Colin Hoeven. Um, een week of wat geleden heb ik nog iets op uh, Facebook uh, gedeeld. Uh, hij was een van de mensen die meedeed bij The Voice of Holland. En dat ging dan als volgt. He. Hij speelde de nummer Addicted. Dat, uh, dat slaat over onze manier... van dat we met onze snuffert elke keer... op die smartphone zitten te kijken. Of het uh, 7 uur s ochtends is... en iedereen reinig in die trein of in die bussen zit. En dan even nog even checken wat er op Instagram. Ja, en dan uh, weet je wel. He. Dat is Addicted. Daar gaat het om. Dat liedje heeft hij uh, gespeeld in uh, The Voice of Holland. En je ziet Waylon en Arie B... naar elkaar kijken. Ja, het is wel goed, maar ik ken het liedje niet. Ja, dan, uh, dan denk ik iets wat minder vaak naar de wereld draait door... en wat vaker naar dit programma luisteren... dan uh, kom je er wel achter wie Colin Hoef is. Trouwens, het is ook een van de snelste singer-songwriters in Nederland. De man is in staat, en dat heb ik uh, bij 3FM uh, gezien... dat op het moment dat daar iemand wat vertelt... dan weet Colin eigenlijk al na 30 seconden... welk liedje daarbij uh, moet. Uh, dat is een gave. En ik denk, als je dat kan... nou, dan kan je bijna alles. Het uh, laatste nummer van hem heet Time Flies.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 Well understand that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 belong to the past. my sleeping so still I wish that you Julia, waar was dat, met de Widow's Lullaby. Uh, trouwens, uh, ze hebben afgelopen zaterdag nog in North End uh, in een in optreden hebben ze verzorgd. Uh, daar hebben ze opgetreden bij uh, Onno, uh, want daar uh, was het om te doen. Natuurlijk ook om hun materiaal een beetje verder te promoten. Ik zou zeggen, pak nog even een microfoon, uh, dame en uh, twee heren, want uh, ja, we moeten ook nog eventjes uh, gewoon een aankondiging doen. Um, en ik bedoel, dat, uh, ja, dat, dat zeggende, dat heeft alles te maken met uh, de EP die ze hebben uitgebracht. Een EP die overigens ook uh, geproduceerd is door Tim Knol. Dat is ook niet de eerste de beste en uh, dat uh, is er ook wel aan af uh, te horen. Um, ze staan uh, met drie drieën uh, uh, tegenover mij. Uh, dat was even anders, Thomas, uh, toen uh, bij die derde voorronde van de Rob wordt. Nu is het gewoon uh, lekker in de studio. Uh, ja, klopt. Ja, ja. Uh, Minor Citizen, want jullie zijn ook bezig om materiaal uit te gaan brengen, toch? Ja, zeker. We zijn op het moment uh, de puntjes op die i aan het zetten... voor onze laatste nummers... Uh, die we op onze komende EP gaan stoppen. Hm? En uh, zoals het nu in de planning staat... komt die in het uh, najaar uit. Dus, uh, dus we moeten er nog even op wachten. Dat zal nog ja. heel even duren. Ja, dus maar de singles duur. komen natuurlijk iets eerder dan de EP EP's Oké, oh, Dus die dus sturen je ja, al over uit. Uh, hoeveel ga, nummers gaat die tellen? eigenlijk? Dat zal zo'n pak een beetje zes uh, nummers worden. Zes zoals nummers. We nu, dus, uh, ja. dus één of twee singles... Uh, voor, uh, om een beetje... Ja. Hè, de, de fans een beetje lekker te maken, de, de warme worsten voor de neus te hangen <laughs> en dan vervolgens toe Goed, uh, is het? Uh, ik ga even eerst uh, weer even naar, de, ik ga wel even uh, naar Hessel. Uh, want uh, was dat nou een leuke avond die, uh, die derde voorronde die jullie hebben beleefd? Ja, ik vond het wel hartstikke oh, leuk. Oh, ja. Volgens mij uh, die microfoon die, die werkt op een, oh, een of andere manier niet. Het niet Ja, ik weet niet. Wat, wat, wat, Moet ik Moet even naar Thomas. Ja. Nou, nu nu wel. Maar goed. Uh, uh, ja. Maar even nog, nog een keer de. de een keer. Ja, nog een keer. Ja, ik vond het een leuke avond. Het ja? is altijd super tof om op een poppodium te staan. Ja. En ja, kleine zaal. Ja, kleine zaalpadgenoten. Ja, maar dat is uh, misschien wel de opmate uh, naar, uh, naar meer, denk ik. Ja, tuurlijk. Sowieso We willen altijd groten. Ja. Maar het is gewoon leuk om met andere muzikanten daar te staan en veel feedback te krijgen Hè? erop. Ja. Um, dan even naar de dame in het, uh, in het uh, gezelschap. Uh, want ja, jij, uh, jij, uh, jij maakt natuurlijk ook deel van, uit uh, van deze band. Uh, uh, ja, er wordt wel eens gezegd: het is stevige muziek. Uh, ja, klopt. Ja, bewust voor gekozen destijds. Ja, zeker. Ja? Ik uh, hou sowieso wel van uh, lekker hard spelen. Mm -hmm. En uh, Thomas en ik die, uh, leerden elkaar twee jaar geleden kennen. Ja. En toen was het eigenlijk vrijwel meteen van. Uh, Oké, okay, laten we samen een band gaan beginnen. Mm -hmm. En toen uh, hebben we Hessel uh, gevonden. Zijn we heel blij mee. <laughs> Hessel was blij <laughs> om mee te gaan drummen natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Uh, maar de oorsprong ligt uh, bij jou en met Thomas dus. Ja. Uh, is het eigenlijk al uh, dan, dan op dat moment een twee, uh, tweemansformatie uh, uh, nee, geweest? Nee, het was dan? eigenlijk meteen uh, dat we gingen zoeken naar een drummer. Ja. Um, en we kwamen eigenlijk na de eerste jam al meteen bij Hessel uit... En, uh, ja, was meteen raakgeschoten, zeg maar. Even voor de mensen die, uh, die de Robbo Akda Award uh, gemist hebben. Wat, wat, wat is jullie muziek precies? Ja, opschrijf het eens. Ja. Uh, ja dat, dat, dat antwoord had je dus ook moeten geven toen je met uh, Peter Fischer uh, daar op dat podium stond, toch? Of niet? Uh, ja, klopt. Ja. Um, uh, we spelen harde rock. Ja. Um, het gaat een beetje... Ja, we gebruiken meerdere invloeden. Um, een klein beetje stoner rock. Uh, een beetje... Punkrock. Die stoner rock, die komt er al, uh, uh, aardig uit, ja. Brunch. ja. Um, en ja, zo proberen we van alles een beetje te snoepen en uh, het ons eigen te maken. Ja. Um, daar beginnen jullie toch wel, want dat heb ik op die avond wel, uh, wel gezien. Dat, uh, daar slagen jullie uh, aardig in, vind dank ik, je wel. <laughs> vind ik ja, wel. Want dat was wel. Dat is voor mij dat een reden van hé, hey, dit, dit is uh, redelijk. Naar nou mijn idee, oké. Okay. Er komt natuurlijk nog wat meer aan. Maar jullie uh, studeren alle drie geloof ik... aan het conservatorium in, uh, in Lodelt, Amsterdam. Ja. Hè? Um, even begin ik weer van links naar rechts. Dus bij jou, ja, voor mij links... Ja, ja. <laughs> bij je rechts. Uh, waarom uh, ben jij naar het conservatorium in Amsterdam uh, gegaan? Uh, nou, het begon al vanaf kleins af aan. Toen hmm. wilde ik muzikant worden. Ja. en Toen zeiden mijn ouders van... nou, dan moet je naar het conservatorium. Ja. En toen ben ik me daar... Uh, mee bezig gaan houden en checken van... hé, hey, wat is het consortium? En toen bleek het ook nog hartstikke leuk te zijn. En, uh, Altijd de voorliefde voor de drums gehad, of niet? Uh, nee, ik ben begonnen op piano. Ik hey. heb... Uh, ja, om mijn zesde ben ik begonnen met piano spelen. Ja. Uh, maar er stond ook een drumstel in het lokaal. En oh, ja. na twee jaar ben ik geswitcht. Phil Collins is ook een drummer en pianist. Die kan op beiden spelen. klopt. Dus zat jij ook zo boven... Ark can feel it in the air tonight... en dan een flinke roffel. en drie tellen later nog een keer op de piano... datzelfde liedje spelen, maar dan op de piano. Nee, het was heel veel drums altijd. Thomas, jouw beweegredenen... jouw motieven voor het conservatorium Amsterdam... Ja, nou, ik, ja. Uh, ik zocht een plek om een om, ja, soort van gelijk, uh, gelijkgestemde te ontmoeten. En ja, die heb ik daar zeker gevonden. Want ik ja. ben echt uh, ja, gek op de mensen die je daar ontmoet natuurlijk. En de leraren daar. En de mensen die je daar ontmoet, dat zijn gewoon mensen uit echt direct de... De muziek. De muziek, de zien ja. zelf. Weet ja. wel? Dat zijn gewoon de mensen die het afgelopen ja, zoveel jaar gewoon constant ziet langskomen bij ja. elke artiest. Weet ja. je wel, van Anouk, Marco Bosato, elke... Elke uh, grote naam zie je wel die mensen daar spelen. Dus die hebben superveel uh, je te leren en je superveel te vertellen. Ja. Over gitaartechniek, maar ook over gewoon de business... en over filosofie en hoe, hoe ga je ermee om en, ja. en, en dat soort dingen. Ja, uh, en ook bij jou tisha ja? want jij doet ook het conservatorium Amsterdam, toch? Klopt. Ja. Uh, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold... doordat ik uh, twee jaar geleden ben begonnen aan de vooropleiding daar... Mm -hmm. Um, en toen was het eigenlijk al meteen door de sfeer die er hing en de manier waarop er werd lesgegeven, dat ik echt dacht van oké, okay, dit past goed bij me. Ja. Um, want wat Amsterdam scheidt van andere conservatoria is dat ze ook heel erg focussen op songwriting en creativiteit. Ja. En ik vind dat een van de belangrijkste dingen ja. uh, bij het muziek maken. Songwriting en... En creativiteit. En creativiteit, ja, oké. Okay. Uh, is, is dat ook bij jullie, uh, staat dat bij jullie bij hoofdletters, als jullie bezig zijn met muziek, staat dat uh, eigenlijk ook in de repeteerruimte of weet ik van wat? Staat dat ja, eigenlijk zeker. ook met hoofdletters geschreven of niet? Ja, ja? ja. ja je hebt veel, sommige conservatoria die focussen heel erg op techniek. Sommige conservatoria zorgen, uh, focussen heel erg op bijvoorbeeld een geweldige sessiemuziekant worden. Ja. Maar wat Amsterdam onderscheidt voor ons is echt de focus op je eigen ding. Wat ja. wil jij doen? Dan zorgen we ervoor dat jij daar de beste persoon in uh, wordt die... In Nederland rondloopt. Oké. Okay. Uh, laten we het zo afspreken. Uh, normaal gesproken proberen we altijd drie blokjes van twee. Nou, dat gaan we bij lange na niet halen in het eerste uur. Die twee blokken van twee. Dus we gaan het zo direct uh, in het uh, volgende uur doen. Dus twee maal drie. Dus dan uh, weet je, uh, als, als jullie zes nummers op het, uh, op het repertoire hebben staan. Vijf. Nou, dan is het uh, één blokje van twee en één blokje van drie. Dus dat, uh, eh, dan gaat het uh, volgens mij wel goed komen. Maar uh, we nemen natuurlijk ons. De tijd om eventjes een, een fatsoenlijke soundcheck te geven. Dat, het, dat we niet denken van... Nee, wat zijn het voor de stel prutsers bij die alternatieve vent? Nee, dat zijn we niet. Tenslotte hebben wij onder andere aan de weg gestaan... van de successen van Chef Special en Soen en Ik wrijf het er nog maar een keer in. Okay, Marcus die begint alweer te graven, maar goed, het is, het is nu eenmaal zo. Uh, ik, uh, ik, ik hoop, uh, wat zeg jij Marcus? Eén dwerpen of zo. <laughs> goed, goed. Uh, dat, ja, dat allemaal in de grote Freddy van Telling Show, want daar, uh, daar heb ik het aan opgehaald. Uh, we gaan jullie straks in het volgende uur uh, terugzien. Uh, Helemaal top. Helemaal goed. Goed, uh, dat uh, zeggende uh, was dat dit even het voorstelrondje van uh, de mensen achter Minor Citizen. Nu weer tijd even voor muziek, want anders dan uh, komen we niet door de lijst heen. Um, deze is ook van een voormalig deelnemer, stond ooit nog eens een keer in een Sinterklaaspak op het, uh, op het podium van het kleine zaal in Patronaat. als deelnemer van de Rob Agda Frank Doesburg. Uh, maar hij is nu weer met een ander project bezig en dat heet Wanderlust. Uh, dat nummer dat heet Aspire. Into the night as time stood still I realized my greatest crime was slowing down The cards were on the table obscured by leaves and maple Perhaps this is the reason I chose the flavor of the season Humankind offers different lives Did I wash my sheets? Am I prepared to die? If question one is what's on your mind, it's alright Today I don't feel like I want to aspire We'll just pass the time and we'll take a while Dream simple dreams as we slowly slide out of sight Your eyes, your mind, the world keeps turning Too much to improvise Keep calling, I know what's on your mind It's just a sign of the times I empathize with those who see defiance in different eyes Keep falling, I know what's on your mind It's just a vision in the sky. For taking precious little time But try as I might I can't stop the changing of the time I've been living in another stop It took too long to clear my mind They say enjoy the little things But how could I? Now tell me something Are you satisfied When you spend your days Under the city lights Cause I can't see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 Perhaps I'll take a chance, start a simple romance If I spend less time inside, maybe this feeling will subside If you come to understand, I'll try and make amends I'd like to say I'm fine, when we're together in the sunshine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 Wake me when the world stops turning. Love me till the sun stops burning your picture in the sky. Just a matter of time. Dat was een Aspire was dat van Wanderlust. Uh, die hebben dat bedacht. Uh, het, we hebben er nog eentje die we nog kunnen doen. En dat, uh, dat ga ik ook nu doen. Hij is ook uh, bezig om uh, ook zijn uh, materialen onder de aandacht te, te brengen. Ik heb het over onze plaatsgenoot Ruud Houding. Want uh, die, uh, over die gaat het. Uh, want een, twee jaar terug. Toen vond hij het nodig om toch iets te doen op het gebied van... Ja, wat is het eigenlijk? Um, uh, hebben wij een folktraditie? En dan heeft hij op een gegeven moment bedacht van... Ja, jongens. Dat kan ik wel maken. En dat album dat heet The Racing Mountains. Dateert alweer van 2017. Maar Ruud is niet stil blijven zitten. Hij heeft, sterker nog, hij heeft op een gegeven moment uh, weer een nieuwe EP gemaakt. En die nieuwe EP die staat eigenlijk op het punt van uitkomen. En die EP die heet The Wind Just Blew A Day Away. En uh, hij heeft dat al uh, onder meer in de rode bioscoop laten horen, maar ook nog niet zo lang geleden in Haarlem. En dat gaat hij. Uh, Komend weekend ook weer doen. Dat, dat uh, weet ik in ieder geval. Daar gaat hij uh, ook uh, weer uh, zijn nummers laten horen. Die op die EP staat. Uh, mensen die uh, Ruud uh, kennen, weten dat hij uh, een paar huiskamerconcerten geeft. Dat doet hij samen met Ricky Kole. En Ricky Kolen is de vrouw van Leo Blokhuis. Dat. Uh, zeg ik er ook even bij. Uh, en dat, uh, dat uh, trekt toch wel de nodige belangstelling. Zelf uh, ben ik uh, in Zandvoort uh, bij ook zo'n huiskamerconcert geweest. En het is best wel de moeite waard om daarnaar te luisteren. Dus dat uh, kan ik je er ook uh, gewoon uh, bij vertellen. Ruud, zijn nieuwe single heeft hij uh, in ieder geval wel een beetje vooruitgestuurd. En die ga je horen tot aan het nieuws uh, van 9 uur. Want ja, veel teksten heb ik nu niet meer. En dan moet ik dus nog dat liedje gaan draaien. En dan hebben we straks in het volgende uur... Uh, de dame en de twee heren van uh, Minor Citizen. Hier is Ruud Houding.